Reddy van met het NOS Journaal. Aan het begin van de avond zijn in Canada in de hoofdstad Ottawa de eerste vrachtwagens aangekomen van het zogenoemde Vrijheidsconvoi. De truckers willen betogen tegen het coronabeleid van de Canadese regering. De politie maakt zich zorgen over de omvang van het protest en de mogelijkheid dat er geweld uitbreekt. Volgens de Canadese publieke omroep heeft premier Trudeau om veiligheidsredenen met zijn gezin zijn woning in de stad verlaten. Hij heeft deze week gezegd dat het convoi een protest is van een marginale minderheid die niet representatief is is voor het gedachtegoed van de Canadezen. Het vrijheidsconvooi vertrok zes dagen geleden uit Vancouver. In het westen van het land er nemen zo'n 2700 vrachtwagenchauffeurs aan deel. Op verdenking van deelname aan een straatrace maandag is vandaag een man uit Groesbeek gearresteerd. De man van 21 wordt verdacht van roekeloos rijden en betrokkenheid bij een verkeersongeval in Beugen in Brabant. Bij die aanrijding maandagavond raakte een zwangere vrouw zwaar gewond. Ook een andere man uit Groesbeek raakte gewond, hij is ook verdachte. Maar vanwege zijn verwondingen is hij nog niet aangehouden. En vanuit het noorden en oosten van het land komen meldingen binnen van stormschade. In onder meer Groningen, Sappemeer, Veendam, Nijverdal, maar ook Hengelo en Overdinkel... is melding gemaakt van omgevallen bomen, schade aan woningen of problemen op de weg door de harde wind. Het KNMI heeft voor het noorden en noordoosten code geel afgekondigd vanwege de zware windstoten. In de loop van de avond neemt de wind af, zegt het KNMI. De waterschappen hebben de dijkdoorgangen in Delft-Zeil aan het einde van de middag gesloten. Het gebeurde vanwege hoog water op zee. Rijkswaterstaat voorspelt rond deze tijd in Delft-Zeil een waterstand van 3,20 meter boven NAP. De dijkdoorgangen in Delft-Zeil sluiten altijd bij een verwacht waterpeil van 3 meter of hoger. De laatste keer was dat in februari 2020.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 Mario Zandvoort, zaterdagavond op ZCFN. Mario Zomert er iedere zaterdag van 9 tot middernacht. Hier eerste je het beste van dance, RB en een beetje pop tussendoor. Laatste show nieuws: de party update. Ja, <laughs> niet hè? En natuurlijk de Nightwalk 10, de 10 populairste platen op de stream, op de radio. En in de clubs buiten Nederland. Want voorlopig geen clubs in Nederland. Ja, we zijn dan uh, redelijk van de lockdown af. Maar uh, de horeca is nog in onderhandeling. Wat betreft uh, de clubs dan: hè? de gewone horeca mag tot 10 uur open. Kunnen ze 3 euro verdienen? <laughs> en daarna kunnen ze het weer inleveren. Dus uh, hè? Het schiet allemaal nog niet helemaal op, maar we mogen dan zeggen we zijn bijna van de lockdown af. Je kan beter in Denemarken wonen, geloof ik. Want daar hebben ze gewoon gezegd van bij deze is het corona. <laughs> de restricties zijn allemaal weg. Chief Hans Antfuur staat Zaterdag gaat voor de muziek van DJ Kuba, Nathan en Baus Ink met Watch Out the Cryder en Thomas Nieuws een remix Ontwen zometeen Chris Coast Amsterdam. We zijn met Antoine uh, met uh, Vluchtstrook, maar hier is die James Hype en Tita Lou met Disconnected. Een hele goede avond en welkom op de radio. I feel a disconnected Nothing but a kan corrected I took a little so effective. I feel a little disconnected. I feel a little bit Connected. Nothing but a, can't correct it. I take a little, I'm so affected. I feel a little, I'm disconnected. Keep on and on. Keep on and on. Keep on and on. on and on. Keep on and on. I feel a little disconnected, nothing but a, can't correct it, I take a little, so effective, I feel a little disconnected, disconnected, disconnected. All okay. <laughs> of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 Jij ja, dat past als ik me omdraai. Je omsingelde me met wanhoop, is echt zo. Ik wil je bellen, maar het gaat niet. Ik klap weer tegen last van ventilatie. Ik dacht altijd, echte liefde, dat bestaat niet. Maar schijn met drie, ik kijk hoe Cupido weer Zo Zoveel frustratie, en luister ik. Ik wil niks liever ben verbind door je liefde. Ja, en als je maar niet. Laat het mijn beter zitten, zijn voor the day. Gaan, gaan, Ik voel dat je niet wegloopt. En met de me nacht verdwijnt 130 op veel stroopt. Om naar jou te zijn. Maar wat er ook gebeurt, jij komt altijd terug bij mij. En ik weet nog dat je mij zei, Ik wil dat je me vastpakt. We weten neem ik afstand? Straks doe ik jou weer pijn. Weer Je maakt me maar niet spanisch op. Geef je irritaties, weinig communicatie. Had niet aan je reputatie. Nee, we worden pas één als je werkt bent Of we doen het nu samen anders die verrader. Ik kan niks liever en verbind door je lief. Down, down, down, man. Ik wil dat je niet wegloopt En met de nacht vertraagt 130 op de films Om naar jou te zijn Ik ben niet gek, ik ken maar ook de spinswaar Mak je mezelf en nog dit niet uit. 130 op de films Zolang we samen zijn Zie je hem, zie je fam GFM's Nightwalk. Nightwalk Nightwalk Nightwalk Nightwalk Nightwalk Ik wil gewoon een beetje leven Gewoon mijn leven leven Nee het kan me niet schelen Hoe onredelijk we, we zijn Geef me deze onvergetelijke tijd Ik ben vandaag met mijn goede benen gestapt. Ik heb een hoop te doen en dus shit niet opgeknapt Maar vandaag van Chris Ross, Amsterdam, Anton en Siegmore. Uh, Signori of zoiets. K met de vluchtstrook. Ja, is een naam die uh, niet zoveel voorkomt. Ja, ik, uh, als ik aan die naam moet denken, aan de voornaam dan, dan moet ik denken aan, uh, aan die film met die apen. Dat, uh, ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Ook zo'n moeilijke naam van die vrouw die dan, uh, ja, ik meen, een half jaar of een jaar lang met de apen heb geleefd samen. Hele mooi film, moet je een keer gezien hebben als je gek bent op apen. Steve M. Zandvoort. In uh, Nederland hebben we last van uh, de voice-keten. Al dat, uh, ja, Radoe met de voice. Ali B. Hè? Zit verstopt in Dubai. Marco Borsato. En, uh, en die, uh, die vriend. Nu ex-vriend. Maar ik hoorde nu weer dat uh, zij betaalt uh, de kosten. Hè? Voor uh, die andere man. Jeroen, geloof ik. Hè? In ieder geval, hè? in Amerika begon het met Bill Gospy. Bill Gospy, moet ik zeggen, van de Cosby show Vind ik nog steeds een leuke show. Ongeacht wat ze zeggen over de mannen. Maar uh, Chris Brown wordt ook beschuldigd. Uh, door een vrouw, dat haar eind december 2020 ze hebben gedrogeerd en verkracht. De vrouw klaagde zanger aan voor 20 miljoen dollar, dat is om en bij 18 miljoen euro. De vrouw zei dat ze door een vriendin met wie ze aan het facetimen was, werd uitgenodigd om bij Brown langs te komen. De 22-jarige artiest zou een drank ervoor hebben ingeschonken. nadat hij haar had bijgeschonken, raken de vrouw gedesoriënteerd en viel ze telkens in slaap. Volgens nam Brown haar mee naar een slaapkamer waar hij zou hebben, haar zou hebben uitgekleed en verkracht. De volgende dag stuurde hij haar een berichtje waarin hij eist dat ze de morning... Afterpil zou nemen. Ja, vreemde verhalen allemaal. Ik bedoel, het je toch zo uh, Chris Brown man, kan alles krijgen. Volgens mij, hè? Je kan gewoon bellen en dan komt er gewoon een vrouw langs. Maar ik weet het niet. Ik vind het allemaal een beetje vreemde verhalen allemaal. En uh, ja, ik zeg niet dat het niet waar is natuurlijk. Want als krijg je dat weer, hè? Vrouwen zijn, uh, nee, ik bedoel, we zijn allemaal gelijk. En uh, vrouwen zijn niks meer of minder. En ik ben er zeker op tegen. Als het allemaal waar is van Ali B, dan uh, moet hij lekker wegblijven uit Nederland. En nooit meer terugkomen. Maar ja, het is alleen nog maar verdacht, hè. Er moet eerst bewijs zijn en dan moet de rechter uitspraak doen. En ik zeg altijd, ik ben geen rechter, heb ik geleerd. De rechter bepaalt en ja, En dan moeten we maar afwachten. CWM Zandvoort, zaterdagavond, de Nightwalk. Muziek, daarvoor zie ik je aan radio gekluisterd. Richard Gray en Eddie Pay met Get Up Like a Sex Machine. Een oud-dummer van James Brown, hè. Get on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 The way I like it is the way it is. I got mine. Don't worry about it. Get up. Get on up. Stay on the scene. On like a sex machine. Get on up.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 Zandvoort. Ramlo Mario Zandvoort.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 You dat was muziek van Joshua. En Lee Fast met My Humps. En daarvoor muziek van Jute en Frank. En Too Late met de La Candela Viva. En het kabinet. Ja, wat moet je erover zeggen? Maar ze zijn in overleg met de nachthorikant. te kijken of deze gelegenheden geholpen zouden zijn met een 1G-beleid. Dan nou heeft minister van Volksgezondheid Ernst Kerper woensdag toegezegd tijdens een uh, coronadebat. Ja, ik weet niet weet wat 1G is. Dat is uh, testen of je nou een vaccinatie hebt of niet. Je moet testen voordat je die club binnengaat of dat festival. Ja, dat is nog een heel gedoe natuurlijk, want ja. We hebben het nu uh, vorig jaar gezien. Een feestje waar 12.000 man mogen komen. Gelukkig dan, hè, was eventjes uh, kort... waren we vrij van de corona vorig jaar, eind vorig jaar. En uh, zo vlak naar de zomer. En ja, dan staan er bijna 30 man bij de intree. Die zijn alleen maar QR-codes aan het scannen... want die mensen moesten eerst naar testen voor toegang natuurlijk. QR-codetjes scannen. Dan de volgende post is uh, je ticket scannen. Dan moet je nog gefouilleerd worden. Ja, en uiteindelijk ben je ondertussen al anderhalf uur, twee uur van je tijd en dan moet je nog gaan feesten. Ja, het, het, het is even niet anders te doen. Zo kan je het ook doen, maar het is het een of het ander. Maar ja, voorlopig blijven de club toch even dicht. En de festivals, de echte festivals, moeten we ook nog even mee wachten. Dus we gaan ervan uit dat het in de zomer in ieder geval... weer allemaal een beetje los gaat breken. De Belgische festivals, dat is wel, wel positief nieuws. Tomorrowland en Rockwechter organiseren samen een nieuw koorfestival. Het tweedaagse evenement moet op 27 en 28 mei gaan plaatsvinden in Brussel. Zo liet de organisatie afgelopen woensdag weten. Dus uh, ja, we zijn benieuwd of dat... Uh... He, of dat allemaal doorgaat, 25.000 bezoekers op één plek. En uh, de, vo de, de, de voorverkoop begint op 23 februari. Dus la laten we hopen dat het coronagedoe er allemaal een beetje in rust is gekomen. Hè. Ja, we zitten er allemaal niet op te wachten. Maar ja, zoals we het zo mooi noemen. Het, uh, geen perspectief voor het dagleven als een vinylplaat die blijft hangen. En ja, en ze blijven maar dicht en ze blijven... Maar, ja, het, het is, ja, het is niet anders. Kiebem Zand voor Vrolijkheid op de Radio, dat is er ook... Op je zaterdagavond lekker op de bank, Misschien heb je een paar disco lichtjes. En eh, gewoon gezellig genieten van de muziek. Nari en Star rap Het was made for love. En dat nummer, dat ken je waarschijnlijk ook.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 Martin Aikin en Byron uh, Stingley met Devoted. Vorige week draaide ik hem als opening en ik vond het zo'n leuke plaat. Ik denk, die moeten we gewoon weer draaien. En daarvoor nou, muziek van Bad Intentions en Rowetta met Anytime is House Time. Nou hè, ja, op de radio wel, in de clubs nog niet. Want die zijn nog steeds uh, leeg en uh, uitgestorven, maar... We hebben goede hoop dat het dan binnenkort dan weer gaat plaatsvinden. Het is even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn dan er erg populair op de radio, op de streams en op de clubs buiten Nederland? Ja, sorry. Op 10 deze week, Kortesman en Mitch B. met Power, die extended mix. Op 9, West End en Perfect. Op 8, Junior Jack in de David Penguin remix van Stoopy Disco. Staat nog steeds in de top 10e, al bijna een jaar. Op 7, Evan McPigar, There'll be something good. Drie keer op 1 gestaan. En nu deze week op nummer 7. Op 6, Daniel Steinberg met 2001. Op 5, Jadet met Welcome to the People. Op 4, Mark Knight en Mason met Giving Up. Op 3 AstroTrack, Martin Heikin met uh, Feel the Vibe is samen met Shola Phillips. Op 2 Honey Dion en Mike Dude met Work is uh, samen met uh, Dave Gills en uh, Cor. En deze week nog steeds op 1, weer voor de derde week, Paul Reeds, Café Del Mar, Paul's White Island Rework. Nou, ik, uh, ik heb vele verzoeken gehad, waarom draai je hem nou niet? Ja, ik heb een beetje moeite met die plaat. Ik kan je vertellen, die plaat is al zo uitgemolken. Toen ik hem voor het eerst horen, vond ik hem fantastisch, dat dus was echt begin jaren. 90. en hij is al zo vaak uh, uh, geremixed en gecoverd en uh, hè, maar deze moet ik zeggen hij klinkt toch wel leuk. Ik heb hem een paar keer zitten luisteren en aangezien mensen hem zo graag willen horen Paul Reeds nu de radio nummer 1 in de Nightwalk team met Café Del Mar I say I'm balking, shot in the leg and he ain't quit parking. Thug free me, me, me, stop talking. Like I'm outside, but I got work. Think I'm out of place like a damn last buck. Pick up with the rust if you don't know, no. Flex on them bowling like guns. Okay.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 are a girl's best friend. En uh, dat is natuurlijk weer uh, muziek uit de film Jazz Bond. En uh, ja, uh, daar gaan we weer geruchten rond. Hè. Eerst zou het een vrouw worden, toen weer een man. En uh, Amerikaanse acteurs mogen dan weer niet meespelen. En nu uh, uh, hebben ze weer een, uh, iemand genomineerd. Dus, uh, maar het blijft spannend. Dus ja, ze zeggen nog niet wat. Dus we kunnen wel zeggen: hij is het of hij is het. Maar uh, we zijn benieuwd uh, wie de nieuwe Jazz Bond wordt. Dat gaan we waarschijnlijk uh, ergens eind van dit jaar uh, gaan we dat horen. Voor de muziek van Cloverdale, en DJ Suzanne met Talking. En tot zover ook dit uur van The Nightwalk. Zometeen het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn global house Vibe. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Voor U nog even muziek. Alweer eentje van Martin Haikin. Nu samen met Astro Track en Solo Fillers met Field the Vibe. En misschien nog wat Black and Crown. Met Where's the Party? Ik zeg tot zo meteen. Na de break.